Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Joe Biden heeft de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen. Dat meldde persbureau AP en de nieuwszenders CNN en NBC. De media hebben de staat Pennsylvania toegekend aan de Democraat... die daarmee de grens van 270 benodigde kiesmannen zou hebben bereikt. AP wijst ook in Nevada Biden als winnaar aan... Biden zegt dat hij zich vereerd voelt dat het Amerikaanse volk hem heeft gekozen. Nu de campagne voorbij is, is het tijd om de woede en de harde retoriek achter ons te laten... en om samen te komen als land, schrijft Biden in een eerste reactie. Hij belooft een president te zijn voor alle Amerikanen of ze nou op hem hebben gestemd of niet. Doordat een groot deel van de Amerikanen door de coronapandemie per post heeft gestemd... duurde het veel langer dan normaal voordat de uitslag duidelijk was. Na nou Biden heeft ook zijn toekomstige vicepresident Kamala Harris gereageerd op het nieuws van hun overwinning. Met een hoop werk voor de boeg. Laten we beginnen, reageert ze. Ze deelt op Twitter een video waarin ze met Biden belt. Het geflikt Joe zegt ze op de beelden. De Democratische leider in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, noemt de winst van Biden een mandaat voor actie. Ze spreekt van een historische overwinning en zegt dat Biden met een sterke meerderheid in het Huis van Afgevaardigden zijn termijn begint. Volgens president Trump zijn de verkiezingen nog lang niet voorbij. Persbureau AP heeft een statement van de president gepubliceerd... waarin hij reageert op de overwinning van Joe Biden. Trump zegt dat de democrat in werkelijkheid geen enkele staat heeft gewonnen. Komende maandag stapt Trumps team naar de rechter om de verkiezingsuitslag aan te vechten. Trump beweert de afgelopen dagen vaker dat er wordt gefraudeerd met de verkiezingsuitslag zonder daarvoor bewijs te leveren. Op het moment dat Bidens overwinning werd uitgeroepen door Amerikaanse media was president Trump aan het golfen. Persbureau AP heeft daar foto's van gepubliceerd.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 Met nu entertainment for you. Veel te vaak gezworven in het holst van de nacht. Veel te vaak bedrogen, ik heb te veel afgewacht. Maar genoeg is genoeg, dit wil ik niet meer. Nee, dit wordt voor ons een ommekeer. Overal gekeken en overal gezocht Ik heb alles vergeleken en alles weer verkocht Maar genoeg is genoeg, dit wil ik niet meer Nee, dit wordt voor ons een ommekeer We gaan dansen in de zon, We stralen in het licht We omarmen het leven met een lach op ons gezicht We komen samen in hetzelfde verhaal genieten van het leven, allemaal. Eindelijk de wereld waarvan ik heb gedroomd. Eindelijk die eindeloze strijd die wordt beloond en ik zie het nu. We komen samen in hetzelfde verhaal en genieten van het leven. De twee uur van entertainment for you. En als je hebt gegeten, dat het u wel mogen voorkomen. We gaan lekker op de Spaanse tour met goede jongen Iglesias. En niet de tengo, niet de olvido. Blijf er lekker bij, want zo dadelijk natuurlijk de drieën van Fred Heij. En natuurlijk gaan we ook nog eventjes bellen. Dus blijf er lekker bij hoor. Heerlijke muziek hier vanaf de tolweg Tina. Mijn naam is Fred Heij, goedenavond. No sé Niet te Kerende tanto, para que tanto deseo, para que este loco amor, que lo quiero You. Mm -hmm. Goede jongen, En niet de tengo, niet te olvido. En ja, dat is toch. Uh, duizend en één uh, zoenen. Uh, ja, dat is, dat is toch. Uh, een schreeuw, een leef. En. Uh, puur, ja, dat is puur goud. En dat is Amora, mor, amor, toch? Ja, klopt. Dennis? Ja, ja, ja klopt. Hé, hey, goedenavond. Goedenavond. Ja, want is, uh, zo heet jouw nieuwe single. Amora, uh, amor, Amor. amor. Ja klopt, dat is uh, uh, eigenlijk niet uh, 100% origineel mijn eigen... maar uh, ja, het is een koffer van uh, Andrea Senior. Ja. Ja, ja, ja. ja, goed, koffer uh, of niet, jij hebt hem gezongen. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. En, uh, een soort uh, ja, eigen geluid eraan gegeven... En, en, en, ja. en een klein beetje een nieuw jasje gestoken, ja. ja. Ja, eventjes een nieuwe draai eraan. Ja, precies, ja. Ja, want hoe is, het, uh, hoe is dat zo gekomen? Ja, ik heb eigenlijk... Uh, die twaalf jaar dat ik in de muziek zit, uh, van alles gedaan eigenlijk. Van alles geprobeerd qua muziekstijlen en uh, vertalingen en zelf liedjes schrijven. Maar ik heb eigenlijk nog nooit een 100% originele cover uitgebracht. Ja. En dan hoorde ik de laatste tijd heel veel covers van andere artiesten. Ik dacht, nou ja, waarom ga ik ook niet een keer wat, uh, wat anders doen ja. dan ik normaal gesproken doe? Dus ik dacht, ja. nou, dan ga ik ook, ook een cover doen. Ja, gewoon even inderdaad, uh, ja, wat proberen. Ja, en dan ja dan hazes, omdat ik zelf uh, heel veel met Andrea Senior heb, gewoon echt ja. een fan ben. Ja. En ik dacht, dan neem ik gewoon een, uh, een bekend liedje, maar niet zo bekend zoals bijvoorbeeld kleine jongen op de vlieger of ik ben. Nee, van, ja, inderdaad, nou, de, de, de, de, de nummer één iets zeg maar van uh, Andrea Senior uh, ooit, zeg maar. Ja, dus daarom ik dacht, nou dan doe ik gewoon even een ander liedje, bijvoorbeeld die iemand bijvoorbeeld nog niet zo goed kent. Ja. De echte Hazes fan natuurlijk wel, maar uh, ja. Zoals ja, ik. ik dacht, nou. <laughs> ja, toch? Ja, ja. liedje ja. ook? Ja ja, ja. ja, ja, tuurlijk. Goed, goed, goed. Ja, dan, dat is goed. Hè? Ja, nee. Maar ja, ik, ik was ook altijd een uh, Ze dus, uh, Ja. Oh, helaas uh, zijn de concerten er niet meer, maar goed. Nee. Nee, nee. Nou nee. <laughs> ja, nee, uh, dat, dat, uh, dat is wat ik uh, wat ik uh, jammer aan vind, natuurlijk. Maar ja, dat, uh, dat zullen velen met mij zijn. Ja, klopt. Ik weet het wel zeker, ja. Ik ook. Ja. Dus, nou ja, we gaan er zo lekker draaien. Uh, heb jij nog uh, eigen site? Ik heb een website, ja, dat is uh, www.denniscornelissen.nl En ik heb uh, Facebook en dat is Dennis Cornelissen Muziek. En ik heb Instagram. En daar heet ik uh, dit is Dennis. Ja, oké. Okay. En um, ja, heb, je, heb je nog wat uh, eigenlijk in uh, vooruit schiet? Leg er nog wat op de plank uh, qua feestdagen of? Uh... Um... Uh, nee, nee, nee, nee. Ik heb wel veel uh, liedjes uh, klaar liggen die ik, met tekst dan die ik in principe uit zou kunnen brengen eigenlijk, ja. dus ik zou het beschreven heb. Maar ja, ik moet eens afwachten uh, hoe we uit deze tijd gekomen en uh, wat natuurlijk uh, optreden, dat wil ik uh, heel graag. En als ik uh, de volgende keer een liedje uitbreng, dan hoop ik dat het uh, weer mogelijk is. Ja. Ja. Ja, ja, het is een beetje barre tijd, maar goed. Hey. Ja, ja We proberen er het beste uh, van te maken, toch? Ja, precies, dat we snel weer kunnen gaan optreden en, dat, uh, en we ja, genieten van de dingen die, die we nog wel kunnen doen. Hè? Ja, dat, uh, ja, inderdaad, je moet even. Hè, het glas is half vol en het is nooit half leeg. Precies, precies, zo moeten we er ook in staan. Ja, dat vind ik wel. Want uh, ja, tuurlijk is het toch lastig en het is, het is. ja, bepaalde dingen problematisch, maar. Weet je, ja, je moet, uh, ja, je moet het niet groter maken als dat is. Vind ik ook. Precies, dat ben ik helemaal met je eens. Ja, ja hey. Hey, ik, uh, we gaan hem lekker draaien. Amor, amor, amor. Nou, hartstikke mooi. En bedankt uh, voor jullie tijd en, uh, en de goede reclame natuurlijk. Ja, graag gedaan natuurlijk. He, en daar zijn we voor elkaar. Uh, ja, ik zou zeggen... Tot de volgende single. En ik wens jou een heel goed weekend en een heel fijne avond. Dankjewel. Jullie, het, uh, jullie hetzelfde gewenst, dankjewel. Hé, hey, dankjewel, hé. He. Hé, hey, groetjes. Tot de volgende keer. Oei, Yo, hoi, hoi. Dat is dan Dennis Cornelissen en Amor, Amor, Amor. Ik kon je niet verstaan, maar ik las in je ogen dat je iemand nodig had, je Zo Ik woonde hier te lang alleen. Dennis Corneliusen en amor, amor, amor. Zo, hé. ja, wat gaan we doen? We gaan lekker naar uh, de driehopperij van Fred Heij. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Weer. En uh, ja, tot zo. De drie op een rij van Fred Heij. Three o' van Fred Heij. Don't this old world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 On my pillow Hold your warm And tender body Close to mine you love me one more time For the good times I'll get along You'll find another And I'll be here If you should find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 you love me one more time For the good times De drie op een rij van Fred Heij De Eagle en daarna we begonnen we. Ja, daarna begonnen we. Nee, Kim Chris, Chris Christoffersen Ik raak helemaal de apropos kwijt. En uh, Mary Hopkins, en those were the days. En uh, ja, we hebben hier iemand aan de telefoon, en dat is Diego Holsen. Diego, een hele goede avond. Een hele goede avond. Ja. Ik was eventjes, uh, eventjes uh, het scherm kwijt van, het, uh, van de computer. <laughs> dus dat ik zag niet het niet. kan gebeuren, dus, dus ik moest eventjes terug in mijn geheugen. <laughs> ja. hey um, ja. Jij hebt een nieuwe single, samen met jou. Ja, klopt, ja. Dit is mijn vijfde single. Ja. En uh, ik heb begin dit jaar ook nog een single uitgebracht. Dat was Verslaafd aan jou. Ja. Uh, ja, die is eigenlijk uitgekomen net voor de lockdown. Dus toen wisten we eigenlijk nog niet uh, dat de corona er was en ineens was het toch? Ja, en, <laughs> zomaar ja, de ja, liedje inderdaad. Ja, hey, eigenlijk is het zo wel gegaan, ja. ja, ja. En uh, dat liedje heeft het heel goed gedaan. Uh, en toen hebben ja, we een beetje overwogen van wat doen we nu? Gaan we wachten tot corona voorbij is of gaan we nog een nieuw liedje uitbrengen? Ja. Maar ik zeg altijd van stilstaan is achteruitgang. Dus uh, ja. we hebben gewoon weer een nieuwe single uitgebracht. Ja, en daar is dit liedje uitgekomen. Ja, ja, ja, ja inderdaad, stilstaan is, is achteruitgang. Is, ja, dat is gewoon, uh, ja, not done. Nee, precies. Nee, vooral in deze artiestenwereld niet. Er zijn nee. zoveel artiesten, dus uh, ja, je ja. moet je gewoon onderscheiden. Ja, inderdaad. En uh, ja, uh, voor je het weet zit je in een vergeethoekje. En, ja, dat uh, willen we ja. niet hè. Nee, nee. nee dat, uh, daar, uh, daar zing je niet voor, laat ik het zo zeggen. Nee, zeker niet. Het is, uh, het is, het is om de mensen te entertainen en uh, ja. En, en, en jezelf ook natuurlijk. Ja, ja, zeker. Kijk, ik bedoel, ik heb anderhalf jaar geleden gekozen om uh, fulltime te gaan zingen. ja Dus ik heb er ook geen baan meer naast. Nee, en, cool. uh, dus ja, je moet zeker in de kijker blijven. Ja, ja inderdaad. En uh, nou ja, uh, dat, dat, dat gaat aardig lukken, denk ik. Jawel, ik moet zeggen, mijn carrière die gaat goed. En eigenlijk, als corona er niet was geweest, had ik het dit jaar ook heel druk gehad qua boekingen. Ja. Ja, alleen mocht het niet zo zijn en hopelijk kunnen we volgend jaar gewoon weer knallen. Ja, want euh, zitten we jou wat aan vast qua uh, feestdagen? Uh, komt er nog iets, iets leuks met kerst? Of? Nou, we zijn er wel over aan het denken om nog iets uit te brengen met kerst. Ja. Um, maar of we dat gaan doen, daar zijn we nog niet helemaal over uit. Nee, een, een, een leuke cover van je eigen nummer? Ja, bijvoorbeeld. Toch? Of een, of een leuk kerstliedje, echt kerstgerelateerd, lijkt me ook heel leuk. Ja, nee, maar goed. Uh, er zijn... Uh... ...in principe nummers, dat je zegt van nou, daar kan ik een, een tekst op uh, schrijven... ...die uh, toch wel eigenlijk een beetje met de, met de donkere dagen te maken heeft. Ja, ja wie weet. Top? Ja, toch? Klein ideetje. <laughs> <laughs> ja, zeker. Altijd welkom. Hey, en uh, ja, zit, zit, er, uh, zit er eigenlijk nog wat nieuws aan te komen qua uh, een album of, of, of een EP of een single... ...die uh, eigenlijk richting het voorjaar uh, uh, schiet? Nou, we gaan sowieso niet stilzitten. Ik heb twee weken geleden heb ik uh, verlenging gekregen van een platencontract bij Cornelius Music. Ja, gefeliciteerd. Dus bedankt, bedankt. Dus ik ga er nog twee jaar, uh, ja, zit ik daar eigenlijk? Ja. En uh, we gaan sowieso in januari, februari nog een single uitbrengen. En dan gaan we langzaam werken naar een jaar. Ja, oké. Okay. Want uh, je hebt het over dit jaar dat je volop is natuurlijk. Alles moet ja. cancelen. Uh, Staat er nog ook, ook wat open zeg maar, voor, voor het volgende jaar? Of uh, is, is, is dat eigenlijk nog uh, te vroeg? Maar er zijn geen, uh, of weinig nieuwe boekingen voor volgend jaar. Maar wat wel is, mensen die dit jaar hun feest niet hebben kunnen laten doorgaan... die ja. plaatsen alles naar volgend jaar. Okay. Dus, die, dus dat is wel één geluk eigenlijk. Een geluk bij een ongeluk. Dus die boekingen kijken alsnog volgend jaar. Oh, Oké, okay. nou, dat is mooi inderdaad. Ja, ja. Dat, uh, ja, dat is een mooi vooruitzicht. Want uh, Ja... Mm, Experts uh, voorspellen, hè? even tussen aanhalingstekens, uh, dat het toch wel een beetje uh, voorbij is richting april. Ja, dus ja, uh, ja laten we het hopen, dat, ja. dat we dan vol aan de bak kunnen. Ja, ik hoop het ook ja, inderdaad. Terug naar het oude en dat nieuwe normaal, ik vind het maar niks. Nee, nee, nee nou, ja, het, ja, voor mij is het niet het nieuwe normaal, want uh, ja, ik, ik, vind het, uh, ik vind het een beetje raar om te zeggen dat dit het nieuwe normaal is. Ja, precies. Dat vind ik dus ook. Nee, dat, uh, ja, nee. Ik, ik, ik kan me daar niet in vinden. Dus uh, ja, ik zie dat anders. <laughs> ja, ik ook. Zeker. Ben ik helemaal met je eens. En uh, ja, ik ga ervan uit dat, uh, dat we volgend jaar weer gewoon onze normale ja, uh, dagelijkse dingen kunnen doen. En, ja. en, en gewoon weer lekker verder kunnen zoals, uh, zoals we altijd uh, voorheen gedaan hebben. Ja, precies. Laat het hopen. Ja, toch? Ja, zeker. Hé, hey, uh, wij gaan uitkijken naar jouw uh, nieuwe kerstsingel. Ja, misschien wel. Ja. Ik, hou jullie, ik hou jullie op de hoogte. Is goed. Hé hey Diego, ik zou zeggen geniet van het weekend. Jij ook. Bedankt voor een leuke interview. Ja, graag gedaan. En uh, nou ja, fijne avond toch. En tot de volgende zingel. Okay, fijne avond. Joh. Hey groetjes. Ik Vlinders als ik jou in je ogen kijk... Ik krijg het warm en voel van alles tegelijk. Zonder woorden weet ik wat jij bedoelt. Ik droomde van een moment samen met ons twee. En nu sta je voor me en wil je met me mee naar een eiland ver over zee. Samen met jou, zijn nieuwe single. Ja, een heerlijke plaat. En uh, ja, we, gaan, uh, we gaan weer eventjes terug in de tijd van Entertainment View. En uh, ja, dat is een uh, heerlijk nummer. En dat uh, ja, komt uit Kroatië. Vlado Gorgiev en Angeli. Oeh, dat is lekker. De maan. Kroatië. Vlado Kordjev. En Angela. Dan krijg je toch helemaal het, uh, het zomerse gevoel dat je weer op vakantie Angele. wil natuurlijk. Nou ja, hopen maar op volgend jaar. Hey, ja. ZFM. De zender van Zandvoort en Omstreken. Jeroen, jij vraagt een plaatje aan. en uh, Make you feel my love. en uh, Dat is een nummer eigenlijk van... Uh, uh, ja. Luister maar hele bekende melodie, maar dan van Teddy Swims. Een heerlijk nummer. Pak me gaan lekker vast en uh, ja, schuif de tafel even aan de kant. Niet te hard, natuurlijk. Rustig aan. En tot 1 uur, tot kloks van 8 uur. no faith, and the whole world is on your case, I will for you a warm embrace, to make you feel my love. Oh, my love I know you haven't made your mind up yet but I would never do you wrong I known it from the moment that we met no doubt in my mind where you belong in blue En uh, werd aangevraagd door Jeroen. En deze was van Teddy Swims. Heh, ja, heerlijk nummer. Het blijft gewoon een heerlijk nummer. We gaan eventjes terug naar Duitsland. En uh, ja, Natasha Domek. En zij hebben een nieuwe single. Onsdag look. Gerjo, daar is een studio, Tomek. En onze Gloek. En ja, we gaan nog even een lekker plaatje draaien. We hebben nog een uh, verzoekplaatje, die is afkomstig van uh, Maarten en die wilde een nummer horen, een beetje zomersnummer, Lento en Daniel Santa Cruz. Nou hier komt die Maarten. Uh, ja, leuk, leuk dat je er weer bij bent. Leuk dat je luistert. Het is tot de klokjes van 8 uur blijf nog eventjes bij www.zfmortizter.nl No quiero separarme de ti ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo uh -huh. Tú Sabes que te quiero a Que no soy de aspavientos Que me gusta lento Haye dame despacio que no hay prisa Te dejando en mí en ruta de versos que lleva el mismo cielo a interpretar sin miedo o malicia lléname de tu sonrisa en el corazón a ritmo de tu cuerpo. you Ahí llévame despacio que no hay prisa, dejando en mi camisa una ruta de besos, que me lleve al mismo cielo, ahí pegarte sin miedo, con malicia, lléname de tu sonrisa el corazón, al ritmo de tu cuerpo. Santa Cruz. Lento. Lento. Nou, daar moeten we nog even op wachten. En ja, we hebben nog een verzoekje. Nog eentje dan. Uh, ja, die is uh, afkomstig van uh, Federico. Federico, leuk dat je weer bij bent. Leuk dat je luistert. Jij wilde een uh, plaatje horen van het nieuwe album van Nick en Simon. En wachten tot de zomer komt. Nou, hier komt hij hoor. Verdoofd in je gedachten nog naar achteren, maar ze zijn het eindelijk te machtig en ze vertellen je de waarheid. Kon je maar even? De zomer komt, oh. de dag verliest langzaamaan weer van de naderende naam. Dat ogenblik dat tussen wakker en in slaap, is waar je heel de dag op wacht. Op dat moment bestaat de waarheid. Het hele vuur hier uh, vandaag, deze zaterdag, de 7e van de 11e 2020. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt uh, ja, voor uh, ja uh, ja voor alles eigenlijk. <laughs> Kijk, ik kan hier inderdaad momenteel eventjes niet. Ik zou zeggen in ieder geval graag uh, tot volgende week en uh, ja, doe voorzichtig, blijf gezond en uh, ik wens jullie een fijn weekend. Bye bye, zwij, bye bye.